Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een bijzondere fout bij ING. Klanten wilden inloggen in de app met gezichtsherkenning. Maar ze kwamen bij de rekening van heel iemand anders terecht. Dat is bij zeker vijf klanten gebeurd. Deze IT-expert legt uit dat dit nou eenmaal bij deze tijd hoort... Banken zijn eigenlijk gewoon IT-bedrijven tegenwoordig. Uh, daar wordt heel veel gedigitaliseerd, heel veel systemen aan elkaar geknoopt, nieuwe systemen ontwikkeld. En daar worden ook gewoon fouten gemaakt. ING zegt dat het om een fout in hun eigen systeem ging. 46 veehouderijen mogen even niets meer doen. Toezichthouder NVWA is erachter gekomen dat in het vlees van de bedrijven... sporen van bestrijdingsmiddelen tegen muizen zitten. Ze allemaal komen door één bedrijf dat door de boeren was ingeschakeld om muizen te bestrijden. De 46 boerderijen mogen voorlopig geen runderen, varkens en schapen afvoeren... en ook geen melk en mest. En Disney is vandaag jarig. Precies 100 jaar geleden is het bedrijf opgericht door Walt Disney en zijn broer... Het is inmiddels een van de grootste mediabedrijven ter wereld. Met natuurlijk de prinsessenfilms, maar ook pretparken en cruiseschepen. Jorn, Michiel en Ralf zijn zo fan dat ze er elke week een podcast over maken. Vandaag zijn ze speciaal naar Disneyland Parijs gegaan om het jubileum te vieren. En dromenbouwers, dat zijn het. En het, ze laten dromen uitkomen op, op soms heel groot niveau en soms heel klein niveau. En het neemt je even, even weg uit de werkelijkheid. En dat is soms heel prettig. En voor mij persoonlijk is het uh, het verhaal van Walt zelf verhalen vertellen... Die telkens de verhalen beter wilde maken. Technisch, maar ook gewoon. Ja, elke mogelijkheid die hij maar had. Het uh, is storytelling. En hoe kun je het altijd weer net wat meer plussen op de vorige keer? Disney is in de afgelopen jaren flink veranderd. Sommige oude films zijn niet meer te zien. of alleen maar met een disclaimer ervoor. omdat er racistische denkbeelden in voorkomen. Zoals in Dumbo en Peter Pan. Tegelijkertijd krijgt het bedrijf van anderen weer de kritiek dat ze te woke zouden zijn. Dan nog het weer. Vanavond op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een paar graden boven nul. Morgen droog, flink wat zon en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Alternative FM. You may say that I'm perfect and believe that I'm the next best thing with that I kind of so. My ears will swallow up, and my brain will spit it out. A pile of words I won't be picking up. Cause I'm already doubting the next thing. I just wanna be.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 Bij mij nog een keer uh, terug gaat doen, maar goed. Uh, daar vroeg hij de vraag die Marcus en ik hadden gesteld. Van, heeft Rasmus Bisschop nog een privéleven? Nou, nee. Hij heeft uh, fulltime voor de muziek uh, gekozen en dat bevalt hem prima. Dus dat uh, is een beetje het verhaal. Maar hij komt, als het goed is, uh, ergens in het nieuwe jaar. Want dan er, uh, zal zo'n beetje de nieuwe EP van Mare Charlie het levenslicht uh, gaan zien. Goed, in die tweede uur gaan we praten met Lea Rij...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 To your intentions, high expectations, I let go When I let my guard down, you're switching sides, yeah Whenever I am in your presence, I feel safe on my own Oh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 Begin. ben op mijn 2008je Rappen voor de fuck of in I'm loving it is. hongerig alsof ik net Begonnen ben als Artie, Stap het Een ander vaatje dan jij wat ik ben 40 Plus, yeah, wedding tap Ben van de generatie tippen. Ziggy Rico Ben stikken, kan je niet rappen, stippen Ben je de beste kikker, Liep in de voetsporen van de cruisewomen En een beetje sturing was wel goed voor Maar bloedde door, alles was hippo Jonge Engel, erg koppig, maar wilden Het verder schoppen, big up Tim en Karen kopen. Eredivisie, als zat ik op de kop te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 ik me out with the fade, Ik zet me out with the vader Ik me alsof the Ik zet me out als the Stap met een me out with the vader Ik zet Ik zet me Ik Ik La vida es única Nos divertimos en la calle Y en la cama Eres mi fanática Te enamo' por dentro siete mi calor Le gusta el dolor Panty, grit andyol Viaje para Nueva York Tomando, sabes que lo voy a llegar Comiendo, comienza a gritar No lo dejo con ganas Somos solo pana, mato a logana Se pone bellata, escondida Va pa mi casa Te quero, vem pra cá Te quero, não vou desistir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 Went to the desert, walking in hand, ring on your finger, covered in sand, mysterious no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 Zoiets. Ja, precies. Ja. precies. Uh, is dit ook een beetje de een, uh, een een tijdsgeest? Dat er op bepaalde onderwerpen bijvoorbeeld taboes uh, liggen en uh, dat dat problematisch is? In dat opzicht? Mm, ja, ik denk dat dat in elke tijdsgeest speelt. Maar ik denk waar onze generatie heel erg mee te maken heeft, is uh, dat we gewoon veel mee bezig zijn met gelijkheid. En ik denk dat uh, dat kan ook natuurlijk op elk gebied. Hm.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 Daarvoor hoorde je Christy. Nee, niet Christy. Uh, Lea Rai met symbiosis Christy krijgen we nu. En dat is een akoestische versie van het nummer Storm.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 Geschikt. Door een auto die op je afkomt en jouw wereld staat even stil. Omringd door Siret. En dat was hem. Helemaal. Storm in de akoestische versie van Christy. Die is hier ooit in het, wat betreft het voorjaar geweest. In het vroege voorjaar. Ik geloof ergens in maart. En toen heeft ze hier ook dit nummer gespeeld. Volgens mij, nee, niet gespeeld. Ze heeft meer alles van het tweede album. Dat album dat gaat ze ten gehore brengen.